Jij ze toch. Je uh, ik... bent Bert bedrijf toch? Ja, ja, ja. hallo. hallo. Ja. Maar ik heb je nog nooit niet gezien. Bij deze. Ja. Vooral als de eerste keer. Ja, Thomas, goed. Je bent genomineerd voor Like Me met uh, beste jeugdfictie. Ja, zot hè? <laughs> ik vind het zelf heel raar eigenlijk. Want er staan heel go hele goede programma's tegenover. Dus ik ben in uh, films uiteraard. Dus die stof, We zijn nu aan ons vierde seizoen op, op, op antenne bezig. Dus ik ben eigenlijk wel. Maar ik ben wel enthousiast om te zien of dat we, dat we iets naar huis mee kunnen pakken. Wat zijn je verwachtingen? Oh, mijn verwachtingen zijn eigenlijk niet zo heel veel. Ik vind al het feit dat je genomineerd wordt. Ik vind het zeker in die categorie. We hebben nu heel awards seizoen gehad. En het, het feit dat we, we hebben gehad, we hebben Mia's gehad. We hebben daar al met artiesten veel prijzen mee naar huis mogen nemen. Maar het feit dat je al genomineerd wordt, vind ik al wel een hele erkenning. Daar waar de andere awardshows geen ruimte maken voor jeugdfictie... Is, is dit eigenlijk al wel gewoon een heel mooi cadeautje, vind ik. Dit seizoen lijkt mij het seizoen waar dat er een nieuw thema in zit. Waar dat Camille geconfronteerd wordt met mogelijke armoede. Of, of toch alleszins dat daar beste tijden uh, voorbij zijn. En eigenlijk komen de, de, de sociale verschillen naar boven, tussen eigenlijk alle verschillende personages. We hebben met Like Me altijd geprobeerd om er zo wat actuele thema's in te steken. En je ziet dat die personages ook gradueel mee gegroeid zijn. We zitten nu aan het vierde seizoen, dus ik vond dat het wel tijd was om ook te laten zien dat die gasten volwassener geworden zijn. Dus daar waar ze misschien in de eerste seizoenen een beetje werden weggehouden van dergelijke volwassen problemen. Vond ik het heel leuk om in dat vierde seizoen... een te proberen om, om... te laten zien dat ze gegroeid zijn. En dat gaat gepaard met gewoon ja, problemen... die volwassenen heren ten dagen ondervinden. En ook eigen aan het laatste jaar... Dat iedereen uit elkaar gaat vallen en de groep uit elkaar gaat vallen misschien. Ja, ik vind het heel erg. Maar het is, ik heb het al tegen een paar van mijn collega's gezegd. En het is niet omdat ik het zelf geschreven heb. Maar ik denk het vierde seizoen, zo, mensen die ernaar gaan kijken of die de hele reeks hebben gevolgd. Ik denk dat we het niet mooier hadden kunnen afronden als nu. Ik hoop dat iedereen dat, toch, dat, dat effect gaat hebben. Als je het helemaal gaat uitgezien hebben, hopelijk een voldaan gevoel hebben. De verhalen met de personages zijn rond. En ik denk dat we op het perfecte moment zo aan gestopt zijn met de reeks. De revival van de Nederlandstalige muziek die is eigenlijk ook voor een groot stuk aan jou te danken. Hè? Ja, ik vind, dat, ik vind dat wat arrogant om dat op mijn en te spelen. Maar ik vind het wel leuk dat ik in een way mensen heb gemotiveerd waaronder onze eigen gezichten om in het Nederlands verder te gaan. Ik heb het onlangs al eens gezegd toen we die musical gingen maken, wat Like Me werd waren er twee opties. Of ik ging zelf muziek schrijven, waar ik heel veel zin in had, maar dan begon ik zo wat te grasduinen in de muziek die er al bestaat. En eigenlijk, godverdikke, wij hebben echt een rijke geschiedenis aan goede muziek, die vreselijk anders verloren was gegaan als we dat niet even zo aan een nieuwe sound en een nieuwe vibe hadden gegeven. En ik ben blij dat dat dan inderdaad op een of andere manier wordt opgepikt. Ja, ik kan er alleen maar blij mee zijn. Dat was wel een beetje de insteek en ik merk dat aan Artiesten, de originele uitgevers ook. Dat ze super blij zijn dat dat gebeurd is. Als je nu naar de charts kijkt, alle Nederlandstalige muziek staat ineens hoger aangeschreven. En nogmaals, ik denk niet dat dat alleen like me is. Hè. K3 doet dat al jaren. Er zijn superveel Vlaamse artiesten die hun muziek blijven maken. Maar misschien is het toch iets meer aan de oppervlakte geraakt. Daar waar dat het een niche gegeven was vier jaar geleden. Vergeleken worden met Grease, Glee, Violetta... Zijn dat ook jouw inspiratiebronnen geweest? 100 procent. Ik, ik moet daar niet onnozel over doen. Tuurlijk ben ik mijn warm water gaan halen bij formules die al bestonden. Ik bedoel, musical moet niet heruitgevonden worden. Hè. Het bestaat al. Ik, ik denk dat we gewoon geluk hebben gehad dat we de eerste zijn geweest in België. Om het te doen op de manier dat wij het gedaan hebben. En ik denk wel, want je zou het heel snel kunnen, als je het op papier leest, heel snel kunnen zeggen, oh, het is high school musical. Maar ik... ik... Ik vind dat we er wel iets meer mee hebben gedaan. Ik vind dat we er echt thema's in hebben gestoken die allee, de moeite zijn om te vertellen. En dan niet alleen, wij hebben ook in het castingproces gezocht naar mensen die ook hun nummers kunnen uh, brengen. En, en, allee, snap je wat ik wil zeggen? Het, is minder, het heeft wel een heel een glossy vibe, maar het is minder plastiek dan misschien een paar van die andere reeksen. Maar nou, natuurlijk ben ik daar een beetje met een kaas gaan halen. Laatste vraag. wat next voor Fabriek Magique? Want ja, je hebt natuurlijk hier een gigantisch groot succes uh, internationaal uh, gehaald. Ik vermoed dat, dat je ook op iets anders aan het broeden bent. Ik ben op verschillende dingen aan het broeien. Maar ik heb, um, ik heb met Like Me heb ik het geluk gehad dat hij heeft een, een tijdje mogen borrelen. alvorens dat ik dat ben gaan maken. En ik denk dat alle projecten die we momenteel hebben liggen. Dat ik die ook gewoon even moet laten borrelen. We hebben met Like Me nog wel een parcours te gaan, hoewel dat de seizoenen zijn afgelopen of gaan aflopen. Zijn er nog plannen? En dan denk ik, laat ons dat eerst afronden en dan met volle 100% terug in het volgende stappen. Maar er zijn nog wel dingen die ik heel graag wil maken. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes, alles is. Kijk leuk om je dicht te zien. Merci.